van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 3 uur. In Delft is een kind van 2 ontvoerd bij een peuterspeelzaal. De ouders van het kind hebben al een tijd lang hooglopende ruzie met elkaar en de politie vermoedt dat de vader het kind vanochtend heeft meegenomen zonder dat hij daar toestemming voor had. De man verdween met het kind in een BMW. De auto is inmiddels leeg teruggevonden. De politie in Delft heeft getuigen opgeroepen om zich te melden. Een typfout tijdens het internetbankieren... heeft wat veel ellende geleid bij een man uit Wageningen. Hij wilde 43.000 euro overmaken naar zijn zoon. Maar maakte bij het intoetsen van het rekeningnummer een fout. Daardoor kwam het geld terecht bij een vrouw uit Almelo. Niet gebruikt om haar gokschulden af te betalen en een auto te kopen. De man en de bank probeerden het geld terug te vorderen, maar dat lukte niet. ...er loopt nu onder meer een strafrechtelijke procedure tegen de vrouw. PVV Tweede Kamerlid Hero Brinkman heeft zijn excuses aangeboden... ...aan de medewerker van Perscentrum Nieuwspoort. De medewerker voelde zich door het gedrag van Brinkman geïntimideerd. Het Kamerlid erkent dat hij zich in dronken toestand heeft misdragen... ...en hij heeft daar enorme spijt van. Hij voegt daaraan toe dat hij een drankprobleem heeft... ...en dat hij er hard aan werkt om daarvan af te komen. Brinkman ontkent dat hij heeft geslagen. SNS Reaal gaat nieuwe aandelen uitgeven om een deel van de staatsschuld af te lossen. De bank en verzekeraar kreeg eind vorig jaar een kapitaalinjectie van 750 miljoen euro. SNS moet een derde van dat bedrag voor 10 december aflossen. Anders krijgt het een boete van 125 miljoen. SNS wil met de nieuwe aandelen 140 miljoen euro ophalen. En de rest zal SNS betalen met geld uit het eigen verzekeringsbedrijf. Het weer, in het noorden geregeld zon, in het zuiden veel bewolking en het lichte regen in de loop van de dag ook daar vaker zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOM.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 Today or oh, but September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 Animado Would you get away some E na minha frente que eu quero passar Pois o samba é já animado O que eu quero é samba Este samba que é misto de maracatu É samba de preto meio Samba de pretudo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 Misschien neem ik Spanje als besluit. De ik ga stiekem tussen Een luchtweg naar de vieren. Ik neem Spanje als besluit. de beschreef Even de tijd om onszelf hey, in te veer bij. Mama, dat was goed.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 Een hoofdletter zet Van zon, zee, zandvoort en de Rise up, rise up, rise up For my mind and my brain Cause I try to fly In Zandvoort, vroege zomer, ja. op CFM.